Jan van der Putten met het NOS Journaal. Pluimveehouders willen af van het preventief ruimen van gezonde kippen en kalkoenen. De maatregel om verspreiding van vogelgriep te voorkomen is achterhaald... vindt voorzitter Oplaat van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders. In het AD zegt hij dat het beter is om bedrijven in de buurt van een besmetting goed in de gaten te houden. In Noorwegen is een docent van de Universiteit van Tromsø aangeklaagd voor het illegaal verzamelen van inlichtingen, meldt de BBC. De docent doet zich voor als Braziliaan, maar volgens Noorwegen is hij in werkelijkheid een Russische spion. Eerder deze week werd bekend dat hij een Braziliaans paspoort heeft. De advocaat van de verdachte zegt dat zijn cliënt de beschuldigingen tegenspreekt. President Biden noemt de overval op het huis van Nancy Pelosi verachtelijk. Gisteravond drong een overvaller het huis van Pelosi in San Francisco binnen en riep waar is Nancy? Pelosi was niet thuis. Haar echtgenoot kreeg klappen met een hamer en raakte gewond. Biden deed een felle oproep om geweld in de politiek af te keuren.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 Na noodweer door een tropische storm worden op de Filipijnen nog zeker 60 mensen vermist. In het zuiden van het land waren aardverschuivingen en overstromingen. Zeker 47 mensen kwamen om het leven. En het weer nog in het noorden nog kans op mist. In het noordwesten een bui, later op steeds meer plaatsen zon en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen droog, geregeld zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 En dit is een antwoord van 29 oktober 2022. De techniek en de muziek is gedaan door Pim Groof. De redactie wordt gevoerd door Hans Botman. Mijn naam is Ben Zonneveld. Als het goed is, praten wij uh, met wethouder Hendricks als eerste. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Ben. Uh, meneer Hendricks, we gaan het hebben over uh, het verhuren en de meldplicht. In de vorige periode is er afgesproken dat je 120 dagen je huis uh, moest, mocht verhuren... Uh, en er was een registratieplicht voor? Klopt. Uh, over welke huizen hebben we het? Nou, dit gaat over de huizen van mensen die op vakantie zijn... Uh, of om andere reden weg zijn... en dan voor maximaal 120 dagen per jaar hun hu uh, hele huis uh, verhuren. Uh, en dat gaat ook over tweede woningen? Nee, dat gaat over de woning waar mensen zijn ingeschreven. Oké, okay, dus je eigen woning die wil je verhuren? Ja, precies. En dat, en dat mag 120 dagen? En dat mag 120 dagen per jaar... Daar gold uh, vanaf uh, afgelopen 1 januari een meldplicht of een registratieplicht voor. Zodat het een uniek uh, registratienummer heeft. En vanaf 1 november geldt daar een, een meldplicht voor. Dus dan moet je vooraf melden uh, aan hoeveel mensen en uh, welke nachten je dat uh, vuurt. Oké, okay, um, die meldplicht die, die, die komt er. Um, en hoe, ga, hoe gaat u dat dan uh, controleren en handhaven? Want men, men meldt dat of men meldt dat niet. Precies, en juist omdat het vooraf gemeld moet worden, uh, is de handhaving makkelijker dan dat die nu is. Want die 120 dagen grens, die, die is niet veranderd. Dat blijft, uh, die, die was al zo en dat blijft zo. Ja. Maar de controle daarop is natuurlijk heel uh, moeilijk. Want hoe moeten wij nou als uh, controle, of hoe moet de omgevingsdienst, ja, want die doet uh, die handhaving. Hoe moeten die nou aantonen dat iets 121 dagen en iets 119 dagen is uh, verhuurd? Dat is heel lastig. Uh, maar door die meldplicht is het heel eenvoudig om aan te tonen dat uh, als de controle aan de, aan de deur staat en er wordt verhuurd dat het uh, niet in de haak is als het niet vooraf uh, gemeld is. Uh, er, er, wordt dus, uh, er wordt dus door handhaving, dat maakt de handhaving makkelijker. En het maakt ook de, het mogelijk dat na 120 dagen... Krijgt het de dat platform, dus bijvoorbeeld Airbnb of Booking.com... die krijgen dan een seintje dat het maximaal bereikt is. Dus dan mogen zij, en dat is ook wettelijk uh, goed verankerd uh, eindelijk... mogen zij ook dat huis niet meer aanbieden voor als, het, als, de, als de 120 dagen verhuurd is. Oké, okay, uh, u noemt zelf al Booking.com en, uh, en Airbnb... Uh, Airbnb en Booking.com verhuren ook halve huizen. Geldt dat daar ook voor? Daar geldt dit uh, niet voor. En dan wordt het wel moeilijk registreren. Uh, nee, want ook, nou, ook daar geldt die registratieplicht voor. Dat je, dat je een registratie hebt, maar daar geldt niet die 120 dagen termijn uh, voor. Daar gelden andere regels voor. En dan hangt het ook weer vanaf of het meer dan vier of minder dan vier personen is. Of het dan een, een BNB of een persoon is. Maar dan kom je in een heel andere uh, uh, regels weg. Die 120 dagen per jaar het hele huis vuren... Daar gaat nu deze meldplicht voor. Hebben wij zoveel regelingen voor het verhuren van huizen? Noem nu weer een andere regeling op? Nou, het is, het is één regeling, maar er zijn verschillende soorten huizen. Kijk, je hebt de typische de, de, de klassieker, dat is gewoon het, het stuurtje op de medewoning die verhuurd wordt. Ja. Nou, dat mag in principe gewoon uh, uh, onbeperkt. Omdat dan ben je als bewoner nog steeds uh, thuis. Een soort pension-ding? Dat is zeg maar de pension. En ja. dan is het of een pension of een B&B afhankelijk van hoe groot het is. Um, en in dit geval gaat het echt om het verhuren van mm. een heel huis. En dat is natuurlijk heel mooi dat je dat kunt doen. Hè? Dan verdient je je vakantie, je verdient jezelf yeah, terug. Yeah. En het is voor toerisme in de gemeente ook goed. Want we hebben wat meer overnachtingsplekken. Maar als een hele huis uh, heel lang verhuurd wordt en daarbuiten stil staat en verleeg staat. Dat doet natuurlijk iets met de leefbaarheid uh, van, van flatgebouwen en van wijken. Mm -hmm. mm -hmm. En daarom is dat iets waar we uh, streng op in willen geven. Die uh, registratieplicht van vorig jaar. Hè? Uh, hebben jullie... Ongeveer alle huizen al in kaart die dat, die dat doen. Ja, dat durf ik je niet te zeggen. Uh, ik denk dat er altijd uh, mensen tussendoor zullen glippen en zich niet registreren en dat toch uh, te verhuur aanbieden. Uh, dus dat zal uh, met handhaving zal dat steeds sterker opgepakt moeten worden. Ja, ik heb uh, wethouder Bluis een aantal jaren geleden horen zeggen toen hij dit in zijn portefeuille had, dat, dat men ging controleren en registreren. Dus dat is nog niet gebeurd. Nee, dat, dat, dat loopt natuurlijk en er worden ook regelmatig uh, waarschuwingen uitgedeeld, maar dan moet, er kan zeker een tandje bij. En dat lijkt me ook de komende jaren de bedoeling. Oké, okay, en uh, als men dan betrapt wordt. Ja, controle is natuurlijk best wel lastig, omdat je op Airbnb, of op een, welk platform, laten we niet de naam van de platforms, uh, als je op een platform een huis ziet, ja. staat er niet altijd bij. Het is in de, uh, welk, welke straat naar welk huisnummer het is. Dus er staat meestal een foto van het huis. Dat, best wel, dat, vraagt, dat is een intensieve controle om te kijken welk huis uh, het dan is. Als je even uh, doorzoekt, je... dat, dat wordt steeds, uh, steeds verder. Ja, maar als je even doorzoekt op die twee platformen, dan kom je daar achter, Want je kan het rest uh, uh, ook krijgen als je dat wil. Ja. Uh, maar goed? Nee, dat wordt nog steeds beter. We krijgen steeds meer meldingen binnen. Er worden steeds meer controles gedaan. En mm -hmm. het aantal wat uh, we niet weten, loopt natuurlijk terug. Ja, dat is natuurlijk wel mooi. Als je een hele database hebt van alle, uh, alle, alle verhuurders. Ja. ja. Uh, als iemand nou betrapt wordt, wat zijn de sancties dan? Um, weet ik even niet uit mijn hoofd hoe op de euro welke boetes dat zijn. Maar dat, loopt, dat, zijn, dat gaat over meerdere duizenden euro's. Dus dat het zijn klopt. hoge boetes en die lopen ook in, in schaal. Dus bij de eerste overtreding is het uh, beperkt. Maar het gaat tot 8.000, 9.000 euro, uh, geloof ik. Ja, dat loopt dus per, uh, per betrapping. Het het doen op. loopt het op. En je hebt natuurlijk een sanctie voor het, niet, voor het aanbieden van het huis zonder registratienummer. Voor het verhuren zonder het vooraf te melden. Dus dat, zijn allemaal, dat, dat kan ook nog eens stapelen. Dus dat is... Mm. Dat schrik hopelijk wel af. Dus het is uh, een zaak dat de mensen die dit van plan zijn, zich uh, eerst laten registreren. bij de gemeente? Ja, dat, dat moesten ze al. Ze moesten ja. een registratienummer hebben. Maar de mensen die nu schrikken bedoel ik? Ja, nee, die moeten snel een registratienummer uh, aanzetten. Dat moesten ze al vanaf afgelopen januari. Ja. Dus dat moeten ze dan zo snel mogelijk uh, doen. Ja. Oké. Okay, um... Voor die meldplicht geldt dat die vanaf 1 november gaat die, uh, in, hè, die meldplicht vooraf. Ja. En vanaf 1 januari, want het gaat natuurlijk per kalenderjaar, die 120 dagen. Dus je hebt nu nog twee maanden om eraan te wennen, zeg maar. En vanaf 1 januari gaat het echt wel aan het hij, Daar gaat hij 120 dagen in. Nu is er toevallig verschijnt er vandaag een stuk in, in het Haarlem's Dagblad... Uh, waarbij Haarlem uh, hetzelfde gaat doen. Alleen het, het verschil is... Uh, Haarlem doet 30 dagen en Zandvoort 120. Waarom is dat zo groot, dat verschil? Dat is denk ik de historische achtergrond. Uh, in Zandvoort is het al jaren 120 uh, dagen... Uh, ik proefde wel uh, afgelopen dinsdag in de commissie. het werd de begroting uh, besproken. En toen werd, uh, hoorde ik ook al verschillende partijen zeggen. Dat we die 120 dagen misschien uh, omlaag moeten gaan uh, uh, halen. Dus die discussie gaat ongetwijfeld nog, uh, nog wel spelen. Nou, die discussie was er toch ook al toen dat, uh, die registratieplicht uh, uh, op die tafel lag. Ook geweest, toen, ja, u, ja. toen u nog raadslid was. Ja, klopt. En toen was een beetje het standpunt van de gemeenteraad. Zodat nou, we eerst aan nou zorgen dat die 120 dagen goed uh, gehandhaafd worden. Mm -hmm. Voordat we verder in gaan perken. Um, dus dat... Precies. Dus het, uh, het, uh, het krijgt wel een, een, een staartje nog, het aantal dagen, als er ja. over, wordt over gesproken. Het zal niet gelijk 30 dagen worden, maar... Uh... En het is natuurlijk ook een probleem wat, wat groter wordt. Hè? Want uh, tien jaar geleden was, uh, waren die platforms nog niet zo groot. Nee. En toen werden er ook vast wel hele woningen vuur, maar dat ging natuurlijk op een veel kleinere schaal. En nu door die platforms gaat, is dat zoveel. veel. <coughs> en dan kan ik me ook voorstellen dat uh, 120 dagen per jaar een huis vuren, dus gewoon binnen de, binnen de regels... Maar daarna het huis uh, leeg laten staan, dat is nog steeds uh, economisch niet aantrekkelijk. Dus dat is, uh, dat is een risico wat eraan aan vast zit. Dus daarom kan ik me best voorstellen dat de gemeenteraad de discussie voert om die termijn uh, omlaag te halen. Ja, wat u, wat u eigenlijk zegt is, uh, ik verhuur mijn huis tijdens de Grand Prix week voor, uh, voor 10.000 euro. Dus ben ik ben eigenlijk voor het hele jaar wel klaar. Kan ik mijn huis leeg laten staan? Nee, maar in gaat er niet eens 120 dagen. Nee, geen dagen. En dat geldt het natuurlijk wel voor mensen die hier ingeschreven staan. Dus dan ben je in dit geval zou je ook nog eens valselijk ergens ingeschreven zijn. Dus het is wel een hele opstapeling van illegale activiteiten, maar, maar ja, ik sluit niet uit dat dat gebeurt. Oké, okay, nou, uh, we, we houden dat in de gaten en we willen graag tegen die tijd dat het uh, handhavingsbeleid er is. En ook gehandhaafd wordt. Nog een keer met u praat hierover. Helemaal goed, ja. uh, Korte vraag over parkeren. Oh, toch wel. Nou ja, heel even. <lacht> ik zou haast vragen, heeft ja, u zelf al bij uw nieuwe huis een parkeerkaart gekregen? Maar. Um, nou, bij mij in de buurt, dat weet je ook, ben want jij woont het Eindhoven. <laughs> ja, daarom vraag ik, ik het ook. parkeerplaats Dus uh, ik. Ja, het huis wordt opknapt om te verhuren, zag ik. Um, de enquête loopt. Heeft u al een, een, ja. een preview erover? Nou, ik heb nog niet de resultaten van deze enquête gezien. Uh, het is wel zo dat we al maanden bezig zijn met uh, met mm -hmm. evalueren natuurlijk, want we hebben al eerder. Een meldingsformulier op de site te zetten. En dan komen natuurlijk gewoon allemaal uh, brieven, mails en dat soort dingen binnen. Dat wordt natuurlijk ook allemaal geclusterd om hierbij uh, bij te betrekken. Dus er zijn wel wat uh, signalen binnen, waar we ook op proberen bij te sturen trouwens. Maar... Komt er uh, na, de, uh, na de uitslag van de enquête nog een bijeenkomst voor belanghebbenden? Nou, kijk, na de uitslag van de enquête, dat verwacht ik begin uh, ergens in december, januari. Uh, mm -hmm. En daarna moeten we. Uh, Waarschijnlijk komen daar punten aan uh, uit die moeten worden aangepast. En dan komt het nog een hele traject met besluitvorming in de gemeenteraad, in het college en dat soort. Waar het ook allemaal thuis wordt. Ja. Uh, maar we zouden wel gek zijn als dat niet nog met, uh, met participatie gaat. Mm -hmm. uh, Want ik geloof niet dat je parkeerbeleid uh, grootschalig kunt wijzigen zonder dat je daarover participeert. Oké, okay, nou dan uh, wachten we daarop. Uit dus, uh, het verleden. <laughs> Oké, okay, ja... Uh... Meneer Hendricks, dank voor het gesprek. Nou, en, en misschien belangrijk over die uh, enquête gesproken... dat die uh, ingevuld kan worden via de site... Uh, tot 18 november... via zandvoort.nl slash parkeren. En zie achterkant van de Zandvoortse krant. Ik ja, dat, dat nog vaak genoeg te benadrukken. <laughs> ja, ja, ja. Nou, ja. Het staat heel groot op de achterkant van de Zandvoortse krant. Dus, uh, ja, precies. Nee, hopelijk kunnen mensen niet missen. Nee. Oké. Okay. Meneer Hendricks, bedankt voor het gesprek. Ja, dankjewel. En uh, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Fijne dag nog. Fijne dag. Bye. We zijn Diana Abspoel en Frans Bondi zijn van de, de Rotary Zandvoort. En uh, vlak na het ene goede doel komt het andere goede doel. Waar we net aan het bespreken. Een circuit experience. Diana, um, waarom zo snel achter elkaar? Uh, nou, Punt 1, omdat we als Rotary vinden dat er niet, nooit genoeg goede doelen zijn. Uh, er zijn genoeg mensen die geholpen kunnen worden. Uh, dit is uh, iets wat we uh, in ons schoot geworpen hebben gekregen... naar aanleiding van een circuitrun... die we eigenlijk ook al jaren uh, allerlei goede doelen mee steunen. En uh, Dit was voor ons een uh, mogelijkheid om extra uh, fondsen te genereren... Uh, voor onder andere Villa Joep. Uh, Villa Joep is uh, het fonds tegen neuroblastoom, kinderkanker. Uh, en daarnaast uh, daar gaat een gedeelte van de opbrengst naartoe. En daarnaast uh, steunen we daar ook een aantal lokale goede doelen mee. Um, de circuit experience, natuurlijk een, een mooi woord. Uh, wat, wat kan ik verwachten? Uh, nou, het is eigenlijk een, een verhoogde rijvaardigheidstraining, cursus. Dat, dat houdt onder, uh, onder meer in uh, remmen, uitwijken, goed kijken, uh, stuurbehendiging en anticiperen op situaties. Daarna is er een uh, ideale raceervaring uh, op, op, op ons Formule 1 circuit. Uh, met eigen auto of met een raceauto. Uh, je kan meerijden met een coureur over het circuit. Er wordt in sommige gevallen niet te hard gereden in verband met uh, de veiligheid. Tenzij de, de coureur zelf uh, erachter zit, dan mag het natuurlijk wel. Uh, nou, deze aanbieding is eigenlijk tot stand gekomen door de medewerking van uh, alle partijen. Waardoor we de kosten zo uh, relatief laag mogelijk hebben gehouden. Wie, wie doen er allemaal mee? Welke partijen zijn dat? Nou, dus het circuit zelf. En misschien dat Jan we kunnen helpen. Uh, ja, we hebben deze. Uh, we hebben de, de, de, Ja, vanwege het feit dat wij bij de run altijd het parkeerterrein. Uh, Um, om ja. daar dus fondsen mee te werven. Um, daar zijn in de laatste jaren wat kosten bijgekomen. En ter compensatie van de kosten die we daarvoor toch moeten afdragen... want dat gaat natuurlijk in mindering op de fondsen die wij uh, uh, proberen te werven... heeft het circuit aangeboden dat we een, een dagdeel het circuit mogen gebruiken. Dus de grootste sponsor is het circuit, circuit ja. zelf. Um, daarnaast hebben we een aantal uh, mensen uit de racewereld zelf... onder andere de, de instructeurs bereid gevonden om, om niet mee te doen... Um, Waar komen die vandaan, die instructeurs? Uh, Ook uit, uit de, die komen de, uit Den uh, uh, Een uh. van onze andere Rotary-leden, Maarten Jansen uh, van Into Race Control... die uh, uh, is zelf instructeur en die kent natuurlijk uh, heel veel mensen. Dus die heeft er een aantal uh, aan de haren getrokken uh -huh. om mee te doen. Hier komen. Die. <laughs> <laughs> uh, een, een, uh, een compleet dagprogramma, hè, voor een, een ochtendprogramma... met lunch en slalom, noem het maar op. Ja. En uh, met de sim... Ook nog. Ja, je kunt simmen. We hebben twee, twee pitboxen, uh, één uh, om even te kijken. En de andere staan er twee sims in. dan kunnen mensen dus zeg maar een soort simrace, een soort Formule 1 race op de sim doen. Dus ja, dat uh, voel je, je net echt, uh, Max Verstappen, zullen we maar zeggen. Ja, nou, um, de een mag met eigen auto en de ander uh, kan een coureur inhuren. Of een, of een nee. racewagen? Ja, het is, het is zo dat uh, je mag de, de, de prijs die we hier uh, genoemd hebben... Oh ja, hebben, moeten we het ook nog over hebben. Ja, nou ja, de, die prijs die we hier genoemd <coughs> hebben is in principe met je eigen auto. Dat is die 199? Nee, dat is 220? die 270 euro voor het pakket. Ja. Dat is het tarief. En dan als je niet met je auto kan of wil rijden, uh, dan kan je een, uh, een snelle auto uh, huren voor 199 euro pp. Uh, als ik het bij elkaar optel, dan ben ik toch een heleboel geld kwijt. Uh, wat voor publiek verwacht je hier dat dat er komt? Uh, het publiek die het ervoor over heeft. Uh, die het voor, voor die, kijk, als je het met je eigen auto doet, is het 270 euro. En dat is uh, iets meer dan de helft van wat zo'n basispakket normaal kost. Ja, ja. ja, normaal is dat bijna 500 euro. En dan hebben we het nog niet over een huurauto. En een hmm. huurauto normaal kost bijna 400 euro. Dus ja, we hebben toch uh, de prijs kwijt, behoorlijk naar beneden. Weet het, uh... Heb je al reacties? Ja, ja, we hebben al uh, een aantal uh, inschrijvingen. Ik heb zelf ook al uh, contacten met mensen en ik wil zelf er eigenlijk ook aan meedoen. Inschrijven? Is... Ja, ja, zeker, <laughs> zeker. Want ja, ik, ik, ik zie het zo. Ik vind ook, het, het is veel geld als je er naar kijkt. Maar als je dat afzet tegen de commerciële, dan is het gewoon best wel goedkoop. En als je het ooit eens willen wilde doen, dan is dit gewoon je kans. Want het is gewoon once in a lifetime. Dat je voor deze prijs uh, dit, dit kan meemaken. En je stelt het goede doel. En, het is, ja, precies. en dat is belangrijk. Ik kan me ook voorstellen dat het ook voor jezelf een stukje veiligheid is als je, als je dit doet. Ja, het voelt wel iets toe aan, aan, het, uh, aan de rij aan, aan je eigen rijstijl. Ja. ja. Um, ga je zelf ook rijden, Diane? Uh, nee. Of ga ik je ben, kijken? Uh, ja, nou kijken. Ik ben uh, gebombardeerd tot uh, teamleider van oh. dit gebeuren. Dus uh, ja, dan, uh... ik vrees dat ik mijn handjes moet gebruiken in plaats van, uh, van mijn rem <laughs> <laughs> en mijn gaspedaal. Um, er is ook een, een omslagpunt, hè? de ene helft doet dit en die gaat dan uh, naar de andere kant. Uh, dat is in het midden, na de koffie? Uh, nee, we beginnen eigenlijk met een kopje koffie en uh, een, uh, iemand die wat uh, spannende verhalen gaat vertellen over, uh, over de racewereld. We laten nog heel even in het midden wie het is. Want we zijn met twee mensen bezig. En uh, de een heeft in principe al toegezegd... maar de andere vinden we eigenlijk spannender. Dus, ik ga niet gokken, maar... Nee, dan zou je denk ik fout gokken. Dat uh, weet uh, jij niet. Ja. <laughs> maar uh, dus we, gaan, we doen eerst een kopje koffie met even een intro. En daarna gaat, uh, gaat de groep in tweeën gedeeld worden... waarbij de ene meteen het uh, circuit opgaat voor de ideale lijnen. En de andere die gaan naar het parkeerterrein. En daar gaan ze de, uh, de rem- en ontwijkoefeningen doen... Zeg maar. En dan halverwege, daar ben je ongeveer een uur mee bezig. En dan uh, gaat Switch. het uh, switchen. En dan daar, uh, sluit het verhaal uh, gezellig af met een uh, heerlijke lunch. Nou, het ziet er, uh, het ziet er mooi uit. Uh, zeker ook over je eigen veiligheid en over uh, het, het leuk om een keer op de circuit te zijn. Ja. En ook inderdaad, je zegt van nou: uh, als je het commercieel doet, ben je twee keer zoveel kwijt. Uh, mooi. Ja, er als zit... mensen Ja, ga je gaan. Ja, ik wil nog iets zeggen. Er zit ook nog een moment in dat je op de foto kan met een uh, echte raceauto. Nou, dat ja, altijd, ja een, een, oude, een oude Formule 1 ja, auto. Dat is ook altijd leuk. Ja, ja. Goed, uh, vertel nog even uh, hoe de mensen zich aan kunnen melden en waar. En, uh, de, nou, de prijs hebben we al gezien. Uh, de mensen kunnen zich aanmelden uh, bij de Rotary Club Zandvoort. Dat, uh, je kan of naar de site van de Rotary Club of je kan naar de Facebookpagina. En we hebben een uh, e-mailadres e ingeschakeld. Uh, dat is RCZ, dat is Rotary Club Zandvoort. de afkorting daarvan. En dan uh, gmail.com. Um, en voor de mensen die mij kennen, ze mogen me ook altijd bellen. En dat is ook wel goed. Maar aanmelden moet wel voor 25 november, zie ik hier staan. Ja, want wij moeten natuurlijk ook doorgeven hoeveel mensen er komen. Want aan de hand van het aantal mensen die wij hebben, hebben wij, een aantal, hebben wij medewerkers nodig, hebben we instructeurs nodig, eventueel huurauto's. Dat Auto's zijn wel. Nu ja, nou dat, dat, dat moeten we wel allemaal van tevoren weten. Dat we wel zeker weten dat het er ook is. Oké, okay, nou, ik denk dat we alles besproken hebben over uh, de circuit experience. Ik zie dat je nog wat kwijt wil. Ja, het enige wat ik kwijt wil is als mensen met groepen inschrijven van acht of meer, dan is er een korting. In plaats van 270 euro betalen ze dan 250 euro Kortom, betalen. maak er een bedrijfsuitje van. Dat was een beetje de insteek ook, <laughs> ja. Nou ja, als je dat leuk vindt en je hebt met, of van mij, met acht vrienden of vriendinnen dat je zegt we maken een, een leuk dagje uit z'n antwoord in, dan kan je dat best wel doen. En dan wordt het nog goedkoper. Precies. Goed. Dames en heren, dank voor het gesprek. Ik hoop dat jullie veel aanmeldingen krijgen. En uh, misschien kom ik even kijken. Helemaal leuk. Helemaal. Dank Dankjewel. Bedankt. Bedankt. Ja. Ja, maar ik snap niet waar de centjes zijn gebleven. Ik had toch haast een gulden bij elkaar. Geluisterd naar 80 Rode Rozen en J. Vincent Edwards met Thanks. En dit alles weer uitgezocht door Pim Groof. Pim, was het moeilijk deze keer om het wat uit te zoeken? Het viel mee, ja. Het eigenlijk de eerste keer dat ik het gedaan heb. Dus het was wel leuk ja, om toch een beetje een relatie te leggen tussen het onderwerp en de muziek. Ja, hm. ja. Ik ja, heb ik... straks nog wel een verrassing. Uh, het slechte nieuws is dat gisteravond is onze icoon Jerry Lee Lewis overleden. Oh, dus ja, dat hebben wel gezien. een nummer van Lee, of van Draai natuurlijk, ja. Ja, goed, de rest is leuk om te doen. Ja. Hoe, hoeveel pianos heeft die man gesloopt? <laughs> ik zag hem met zijn hakken zag ik hem tekeer gaan op een. Piano. Ja, klopt. Hè. ja. ja we maar, we een... Wel een icoon. Zeker zonder meer. Ja. Echt de, de rock roll held. Ja, ja. We gaan een, hem missen. Ja. Een 87 jaar en 7 huwelijken. Dat is wel een bijna. Nou, dat is nog geen record, toch? <laughs> nee. <laughs> <laughs> een ander icoon van de firma Wil Hindering zit bij mij Hildering. Peter Bluis, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Ben was de naam, hè? Zonneveld. Volgens, volgens mij wordt dit een heel kort gesprek. Ja, altijd. <laughs> altijd. We zijn altijd kort en bondig. Ja, daarom. Nou, ik heb nog een vraag, een vraag over Spakenburg. Ja, ja, doet, ja. doet de mevrouw uit Spakenburg mee in het volgende stuk? Uh, Jazeker. Ja, ja, ja. Dan gaan wij het hebben over... Zal ik de naam verklappen van die mevrouw uit Spakenburg? Ja, doe dat maar. Dat is Caroline Bluis. Nou, de liefhebbende weet... echtgenote. Ja, dan, dan weet iedereen waar we het over hebben. En de mevrouw zelf luistert waarschijnlijk ook. Dus het is goed om te weten wie wat is. Goed, het nieuwe stuk. Het nieuwe stuk. Van uh, Wim Hildering, Oma's Wil. Peter, wanneer was het laatste stuk? Zit daar nou lang tussen? Ik ga uh, jou vertellen dat uh, 7 september 2020... Zo. Dat is dus uh, ruim twee jaar geleden... gingen wij repeteren uh, aan een stuk, een nieuw stuk. En dat stuk dat heette, je raad je het nooit, Oma's Wil. Was het uh, zo moeilijk dat ik er twee jaar over gedaan Nee Nee, nee, nee, nee. Er, er heerste een coronaspook in Nederland en omstreken. En uh, we hadden als toneelvereniging daar <tom> een aantal restricties. Uh, we mochten maar met vier mensen het toneel op. Uh, als het meer waren, dan werd je afgeschoten of iets dergelijks. Mm -hmm. Of in, in gevangenis gezet en dat soort uh, dingen. Uh, dus we hadden een uitdaging. Uh, Mark Versteeg, onze regisseur en schrijver van dit stuk, niet te vergeten... die heeft zijn, uh, ja, zijn, zijn ziekelijke brein heeft losgelaten nou. op, uh, op, het, uh, op het papier... en heeft een stuk geschreven uh, wat boordevol humor zit... maar ook een spiegel laat zien. Ik kan me ook een drama niet voorstellen bij Wim Hildering. Ja. Echt. Het wordt dramatisch leuk. Ja, dat, dat, dat wel. Ja, ja, dat wel. En het vervelende is... Ik weet natuurlijk precies waar het over gaat... want sinds september 2020 ben ik al aan het repeteren. Dat is een, uh, in, in die tijd ging de wereld ook weer een stukje open, hè? Ja. En, en, en toen kon het niet? Nee, ik, uh, wij zitten natuurlijk met vaste data. Wij spelen twee keer per jaar een hmm. toneelstuk. Dat is in december en dat is in april... En ja, wie schetst onze verbazing dat Rutte en consorten... iedere keer weer, zo rond december, afkondigden... dat er mondkappen gedragen moesten worden. Lieslaarzen aan en weet ik veel wat nog al meer. Ja, dat klopt. Dat dus, was precies uh, uh, in, in de vrije tijd. En op een gegeven moment was het november of zo... toen ging de wereld weer slot. Ja, toen ging de wereld weer slot. Ja, ja. Ja, nou ja, en wij dan hevig teleurgesteld van... Uh, ja, we hebben weer voor niks gerepeteerd. Maar ben je, als je... Het gaat repeteren, uh, twee jaar geleden. Ja, dan ga je met een groep beginnen. Is die groep nog hetzelfde? Uh, nee, er heeft één uh, acteur die heeft uh, uh, zijn rol teruggegeven. Uh, ja Waarom? Uh, hij vindt dat uh, die uitdaging er niet meer is. Iedere keer weer hetzelfde stuk in je kop stampen. Uh, er zit dan geen, uh, ge geen swoek meer in voor hem... Om, uh, om zich weer op te laden voor dit stuk. Uh, aan de, ene kant daar, aan de ene kant heb ik daar begrip voor. Mm -hmm. Daar ben je ook teleurgesteld in. Maar aan de andere kant ben je een team... <tom> die zeg maar een teamprestatie uh, op, uh, op toneel wil brengen. Zwaar. Dus ja, teleurgesteld, maar ook begrip voor, uh, voor deze situatie. De rest blijft. De rest blijft. En die doet dat uh, volgens mij met steeds meer plezier. Uh, ja. Wij hebben, ook, ook al is het lang. Wij hebben zoiets van uh, het stuk... Wat wij gaan spelen, dat vinden wij leuk. Wij hebben enorm veel lol om uh, een stuk uh, te repeteren. Uh, omdat het ook zo leuk is. Uh, je, je, je gelooft het haast niet, maar zelfs wij rollen van het lachen soms. En uh, we hebben ook zoiets van, het is dermate leuk dat wij verplicht zijn... om de Zandvoortse bevolking deel te laten maken van ons plezier... En we kunnen ook zeggen van ja, weet je, we doen het niet, we, we, we hebben onze kans gehad, maar nee, we willen dit gewoon brengen. Maar ja, als je, als je dit niet zou doen, zou je toch een ander stuk pakken? Ja, het zou je een ander stuk pakken, dus? maar... Er uh, uh, is uh, een discussie over geweest van uh, we doen dit niet, we gaan een ander stuk pakken. Nou, de, de, in onze democratie uh, hebben, uh, het He, heeft, heeft Mark de markt besloten dat doorgaat. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, echt, het is... Echt tot en met de laatste lid okay. kon je je stem uitbrengen of dit stuk wel of niet gespeeld moet worden. En inderdaad, de meerderheid was ervoor om toch die stukken naar voren te brengen. Sinds een aantal uh, stukken, jaren mag je wel zeggen, is uh, Mark Verstegen nu regisseur. En, ja. uh, schrijft hij al langer? Uh, ik denk dat hij een jaar of vier schrijft inmiddels. Hij heeft ook stukken gepubliceerd via uitge uitgeverij Vink uit oh, ja. mijn hoofd kan jij inderdaad een toneelstuk van, uh, van Mark bestellen. En dan betaal je natuurlijk de royalty en uh, dat soort zaken. Nou is hij uh, schrijver en regisseur. Ja. Uh, houdt hij zich strikt aan zijn eigen script? Want ik kan me dat voorstellen dat het met jullie moeilijk is. Uh, een stuk groeit. Uh, Mark zet wat op papier. Vervolgens ga je dat stuk instuderen. En uh, dan komen er uit zijn ziekelijke brein... <laughs> En uit het brein van Het is de wel stevens. erg, hè? Ja, het is heel erg. <laughs> het is echt. Ik, ik weet dat jij een trouwe fan bent van, uh, van Hildering... en je zal je verbazen... Tot waar die man toe in staat is. Echt, het is onvoorstelbaar. Je maakt iedereen weer flink nieuwsgierig. Ja, ja, ja. Uh, ja, dit is ook de bedoeling. Het mag. Uh, een grote <laughs> lijn van het stuk. Uh, het, We gaan niet in detail. Nee, nee, nee. Het, het, het grappige is dat, uh, wat ik nog vergat te vertellen, is dat uh, deze, dit toneelstuk is ontstaan in corona. Uh, Mark heeft het ook uh, uh, corona-proef geschreven. Dus hij moest inderdaad. Uh, met de beperking dat er maar vier mensen op het toneel uh, uh, mochten staan... Uh, laat ik je vertellen, dan doe ik een heel klein tipje mm. van de sluier... laat ik je vertellen dat er negen acteurs meedoen, meedoen. met dit spel. En hoe dat kan, ga ik natuurlijk niet vertellen. Oh, maar het er komt mij bij komen stukken. negen acteurs <laughs> op het toneel, of iets dergelijks. Als ik uh, bij Hildering zit... en ik zit er uh, elke voorstelling... want ik vind het altijd ontzettend aardig... en leuk om bij jullie te zijn. ik Kan ik me maar wat bij voorstellen? Want ik zie deuren open en dicht gaan. Uh, lijken verdwijnen, noem het ja, maar op. Laat je, laat je fantasie maar de vrije <laughs> loop. Maar ik ga je echt niet vertellen hoe dit, uh, hoe dit werkt. Ik, ga je, uh, ik wil heel, wel weten wie er mee doet. Ik ga je heel kort vertellen waar het stuk over gaat, zonder te vertellen wat het inhoudelijke gaat. Even komen kijken. De donateurs krijgen uiteraard van tevoren een convocatie... waar zij kaarten kunnen bestellen. Dat gaat tegenwoordig via de site www.toneelhildering.nl. Niet te vergeten, want anders kom je helemaal nergens in Nederland en omstreken. Ik zal je even vertellen wat er in de convocatie staat naar de donateurs... Uh, dat gaat als volgt. U herkent misschien wel in uw omgeving... ouder worden komt met allerlei veranderingen. Men heeft meer tijd om even lekker van het zonnetje te genieten... en misschien wel ergens een oudje te knappen. Natuurlijk zijn er ook nadelen. Uh, zo kan men afhankelijker worden van naasten, vrienden en familie. Vrijwilligers doen hun best. Maar of dat altijd helemaal naar de zin gaat... al deze onderdelen komen terug in een stuk dat wij voor u gaan spelen. Zonder al te veel prijs te geven... kunnen we u bij deze wel verzekeren... dat er een avond vol humor wordt... en dat u de oma uit het stuk niet snel zult vergeten. En daar wil ik het bij laten. Ja, ik, ik vind het een mooie convocatie. En uh, uiteraard krijgen de donateurs hem gestuurd ja. De welbekende uh, kom je wel, kom je niet... en kom je op welke datum. Is er nog een try-out... Uh, Wij hebben uh, op de maandag voorafgaande aan de voorstelling een uh, pre-generale. Donderdag voorafgaand aan de voorstelling, die is dus 16 en 17 december, vrijdag en zaterdag, hebben we de generale uh, repetitie. En vrijdag en zaterdag 16 en 17 december de uitvoering. Mocht het zo zijn dat uh, er twee volle zalen zijn op vrijdag en zaterdag, dan is er een mogelijkheid om de generale repetitie bij te wonen. Um, als wij daar zitten, dan komt de voorzitter en die zegt... welkom donateurs en die andere twee kunnen ook nog uh, lid worden. Zit je al bijna aan twee volle zalen als je donateurs donateur stelt? Ja, ruim. Ja? Ja. Als iedereen zou komen, uh, dan hebben we echt een probleem. Dat gaat gewoon uh, niet. Het is, het is ook niet de eerste keer hè, dat je naar die vrijdag gaat. Volgens mij was de vorige keer dat al bedoel. heel lang naar die donderdag Nee, Dat klopt. Ja, gelukkig is de belangstelling voor het toneel in Zandvoort overweldigend. Uh, en daar doen we het ook voor. Uh, het liefst zou ik uh, drie weekenden achter elkaar spelen, mm -hmm. want dat heb je er gewoon voor over. Ja, het, het is een toneelvereniging. Hè. Het is jullie, jullie ja, hobby ook. Het is een hobby. Um, ik zie ook wat, wat meer jongeren uitkomen. Ja, ja. Helaas uh, ook door corona inderdaad is de jeugdafdeling uh, nog niet ter ziele, maar uh, het is moeilijk om... Uh, die groep weer bij elkaar te krijgen. Uh, we doen ons best en dat zal ongetwijfeld ook in de toekomst gaan lukken. Maar ja, corona is toch wel een, uh, een, een, een dingetje. Ja, want de jeugdafdeling die bracht hun eigen stuk uit. Ja, klopt. Ja. ja, Je had eigenlijk drie voorstellingen. Dus volwassenen april en, uh, en december. En de, de jeugd inderdaad voorafgaande aan het aprilstuk... die had ook een eigen stuk. Zie je dat... Uh, jeugd uit de jeugdtoneelvereniging... naar jullie komt. Want als ik, ik, de laatste voorstelling was er best wel jeugd bij. -jong, ja, jonge acteurs. Kijk, klopt. Kijk uh, ik ben... Uh, inmiddels uh, bijna 69 jaar. Uh, respecta respectabele leeftijd... Uh, mag ik wel zeggen van mezelf. Uh, maar je bent jong van geest. En uh, wij hebben... of tenminste ik... heb altijd een klik gehad met, met de jeugd. En uh, die worden als, uh, als... in een warm bad ontvangen door, door, de, door de senioren, ja. zal ik maar zeggen. En uh, bij het ontbreken van een, van een uh, jeugdafdeling op dit moment... Ja, zijn ze natuurlijk van harte welkom. Als er plek of plaats is voor een jeugdlid... dan gaan ze gewoon mee met, uh, met de stroom. Je zegt, als er plek of plaats is... Uh, er doen negen spelers mee. Maar hoe groot is jullie complete arsenaal van ja acteurs? Ik denk dat je rond de 25, 30 oh, man zit. Ja, ja, zeker. zeker. Dus ze hebben een hoop pech... Je uh, mogen de volgende keer. Ja, ja, ja. Uh, mag ik weten wie er mee doet? Ja, dat mag. Uh, ik zei de gek. Uh, Carolien, uh, mijn liefhebbende echtgenote. Uh, Jetteke Zwemmer doet mee. Uh, Ina Vos doet mee. Uh, Annette van der Veen doet mee. Terry doet mee. Uh, Jim Warmedam, dat is een nieuwe ster in het uh, firmament. Mm -hmm. Uh, uh, Mart Martin van Dam. Mm. Nou, dan hebben we het ongeveer wel gehad. Uh, we gaan even terug naar de donateurs. Die hebben er uh, twee volle zalen. Ja, als nou, mensen, als nou, mensen nu nog donateur willen worden, waar kunnen ze dat doen? Kan altijd. Uh, je kan uh, inderdaad naar de, naar de website van de, van de toneelvereniging. Daar kan je altijd uh, aanmelden als, uh, als donateur uh, tijdens de uitvoeringen. Wordt er natuurlijk ook gevraagd aan twee mensen, misschien wel drie, of ze nog geen donateur nee. zijn? Uh, dat wordt dan ter plekke gedaan. Wat wel grappig om te vragen. Wil degene die geen donateur is zijn hand opsteken? Ja, ja dan steekt iedereen zijn alle, hand op. Alle drie. <laughs> alle drie. <laughs> ja. Peter, we weten voorlopig genoeg van het stuk. Ik uh, kom weer met plezier kijken. En uh, ik hoop dat je die andere twee zantwoordens nog kan overtuigen om donateur te worden. Ja, het, het is niet overtuigen. Het is alleen vragen waarom niet. Ja, waarom nog niet? steeds niet. Ik, ik vind hem altijd komisch. Ja. Uh, ik wacht rustig de brief af en dan uh, zal ik jou een reactie sturen. Ja, zeker. En ik hoop dat jij gaat genieten van dit stuk. Ga ik zeker doen. Dat weet ik ook zeker. Peter, dankjewel. Graag gedaan, man. Golding en de Lights gaan wij praten over lichtjesavond op 1 november met Vivian Leijstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, 1 november is Allerheilige en 2 november is Allerzielen, toch? Um, ja, ik geloof dat het dit jaar op 2 november is, klopt. Uh, waarom kiezen jullie op, op, op, op 1 november? Um, ja, dat is afgesproken met de begraafplaatsen in de directe omgeving. Dat we allemaal ons eigen dag hebben. Oké. Okay. Nou, dan begrijp ik dat er meerdere lichtjesavonden gedaan worden. Ja, ja in, uh, in Haarlem en in Heemstede. Dat, uh, dat is voor zover ik weet. En natuurlijk in Zandvoort. Ja, dan moet je het wel een beetje op elkaar uh, afstemmen. Want er zijn natuurlijk meerdere mensen die even uh, op misschien wel meerdere uh, begraafplaatsen een kaartje willen opsteken. Ja, dat, uh, dat kan kloppen. Er uh, ligt avond in, uh, in Zandvoort, uh, Noorderduin Begraafplaats. Ja. Um, hoe laat begint die en, en wat kan men daar doen? Um, de avond begint om 7 uur s'avonds. Uh, mensen worden daar ontvangen door een groep studenten. En um, daar krijgen ze een uh, presentje die aangeboden wordt door de gemeente Zandvoort en de Begraafplaatscommissie. Um, mensen krijgen bij het uitvaartzorgcentrum een grafkaars. Die kunnen mensen plaatsen bij een graf of bij een urn. En rond half acht luiden we uh, de klok. En dan um, komt er een officieel moment bij de notenboom. Dat is op, de, op het oude deel van de begraafplaats, vlakbij de... Bij het kantoor. Dus aan, aan de en linkerkant, zou ik maar zeggen. Ja, aan de linkerkant als u het terrein opkomt. Ja. Dan heeft u uh, goed. En uh, daar zullen de namen worden opgenoemd van degenen die in het afgelopen jaar op de begraafplaats zijn begraven. Mm -hmm. en in een, of in een uh, asurn zijn bijgezet of zijn verstrooid. En tevens worden de namen genoemd van degenen waar afscheid van is genomen in het rouwcentrum of uh, in de aula van de begraafplaats. En die... die... Uh, daar is de, de herdenkingsdienst geweest, maar die zijn dan elders begraven? Uh, nee, nee, nee, die zijn begraven op de begraafplaats. Oké, okay, dus... Uh, ja. Ja. Het gaat echt om, uh, ja, die me, echt, uh, om diensten die geweest zijn op de begraafplaats of bij het rouwcentrum. <kijkt> en, en vervolgens uh, bijgezet zijn in, op, op de begraafplaats? Ja, um, ja. U zegt, men krijgt een, een grafkaars, je hoeft er zelfs niets mee te nemen? En, en, natuurlijk mogen mensen ook uh, eigen dingen en spulletjes meenemen. Maar uh, we geven ook gewoon de mensen een grafkaars, want die kunnen ze dan ergens neerzetten. En uh, bij, de, bij de plechtigheid zelf hebben wij ook weer een groep uh, studenten. En uh, die zullen voor elke naam die er opgenoemd wordt, een kaas zetten bij het plateau bij de notenboom. Wat is het? Uh, het is niet de eerste keer, het lichtjesavond het is al een uh, nee. paar keer geweest. Uh, ja, dit is de is... zesde editie. Uh, was het de vorige editie druk? Um, ja, eigenlijk wel. Er zijn toch wel heel veel mensen die gewoon samenkomen om toch eventjes op dat moment te gedenken. En om een, om een moment van aandacht te schenken. Heeft u last gehad van uh, corona eigenlijk met uh, lichtjesavonden? Uh, nou, is het één um, of twee ja, keer niet ja, doorgegaan? Het is, uh, in 2020 is het niet doorgegaan mm -hmm. en in 2021 uh, kon het wel doorgaan en we hebben daar wel enorm veel rekening gehouden met de situatie op dat moment en uh, zo ook eigenlijk wel dit jaar dat we alles buiten organiseren. <coughs> dus uh, alles is ook echt buiten, zodat iedereen ook gewoon de ruimte heeft om toch, uh, ja, toch een beetje voorzichtig te zijn met elkaar. Uh, ja Prima. Uh, mag iedereen komen of, of moet je je aanmelden? Nee hoor, nee hoor, het is vrij toegankelijk. Dus die... En het uh, duurt van zeven uur s'avonds tot ongeveer half negen. Want na de plechtigheid is er gelegenheid om uh, samen even na te praten. En dan uh, wordt, er, uh, wordt er wat drinken aangeboden okay. en een hapje erbij. Oké, okay, dus men, uh, men, men kan nog even rustig nababbelen met een hapje en een drankje. Ja. Uh, het begint om zeven uur. Ja. En uiteindelijk loopt het dan tot... Uh, uh, half negen, negen uur uit? Ja, zoiets. Dan gaan de meeste mensen wel weer terug op huis aan. En wat ik ook nog eventjes erbij wil vertellen... we hebben ook ergens hele mooie harten geplaatst. En daar kunnen, we, daar kunnen mensen een bloem in steken... zodat alle mensen die komen... maken één groot kunstwerk samen. Oh, dat is ook wel uh, mooi om te zien. Juist. Oké. Okay. En... En uh, wat ik ook nog even wil zeggen, in het zakje waar het presentje zit, zit een, een bloembolletje. Want elk jaar wordt er altijd een bloembolletje kunnen mensen planten. Mm -hmm. Of bij de gedenkboom, of op een ander speciaal plekje. Dat mogen de mensen zelf weten. En dan in het voorjaar zien we altijd rondom de, op het grasveldje rondom de gedenkboom, zien we daar alle bolletjes opkomen. Dat is een mooi gebaar. Juist. Nou, ik... Uh... Ik zou zeggen, ik hoop dat u een mooie avond hebt, dinsdagavond op 1 november op de Begraafplaats Noorderduin. En uh, ja, dank voor het gesprek, mevrouw Lijnzaad. Uh, u ook bedankt voor het bellen en uh, we gaan er een hele mooie gedenkavond van maken. Dat hoop ik ook voor u. Dank u wel. Dank u wel. Goodness, Grace Grace is is great, great ball of fire. I love what just great ball of fire. Feels mm. good. Oh, baby. I almost to love you like a, love a, love a, ship. a ship. Are you fine? fine. So okay. okay. tell this, this world, world that, that you you mind, mind, mind, mind. Mind. you're, you're mine, you Come on it's It crazy it's just, it's it's just great, great. Balls, it's of balls of fire To like to show and on, right. <coughs> Tot zover het ritme van ZFM. via Zo, kabel op 104.5.